Degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelend. Beals en go! van Bielse morgen. Ach, dag Hermine. Wat schoot je te binnen? Dat ik gisteren jarig ben geweest. Kind, wat ontzettend hartelijk van je zegt. Nee, dat je het je herinnert. Ik bedoel, we hebben elkaar al zo verschrikkelijk lang niet gezien. En uit het oog, uit het hart niet. Ja, wel eens. Kom nou. Jij bent er toch maar de enige die van ons groepje van toen die eraan gedacht heeft. Terwijl ik je notabene helemaal niet zo behandeld heb toen. Nou, dat met Karel. Nou ja. Erg fatsoenlijk was het niet van me. Wat? Je hebt het me graag vergeven. Hermine, meid, je bent een schat. Nee, ik zeg, je bent een schat. En je bent lief. En ik vind het verschrikkelijk aardig dat je eraan gedacht hebt. En dat je me nog even belt op de koop toe. Daar! Wat zeg je? Oh, nou heb je me nog steeds niet gefeliciteerd? Ja, ik luister en herhaal. Kind, wat lief van je. Ja, ja, ja, ga je gaan. Hartelijk gefeliciteerd. Met je vieren. Met mijn wat? Met mijn vieren! Serpent, klein onnogelig vals nest, gemeen stiekem mormeltje, laaghartig onmensje. Daar, alle mensen zeg, de brutaliteit. Vier en, heh, de sadisten. Mens, wat ben ik ik de haar destijds doffe Karel heb afgedroogd. Ah, ah, oh, maar. geen oog dicht gedaan zeg, onder de douche. Goedemorgen. Morgen meneer Biels. Morgen onder de douche zeg, wat wil je, wat wil je onder de douche? Onder de douche wil ik me nog wel eens wassen. Daar, je zegt het. Redelijke opmerking. Onder de douche wil men zich wassen. Waar of niet? Waar? Of ja. gewoon even lekker onder de straal, lekker ontspannen, badderen. Ja, een beetje staan soezen. Ja ho, ho ho, pas op hoor. Soezen, akkoord. Maar daar blijft het dan bij, nee? Hé, eh? ja. Ja, ik, ik bedoel soezen. Geen gee bezwaar. Maar verder dan soezen dan ook niet onder de douche. Uh, wat bedoel je met verder dan soezen onder de douche? De, de, wat zou ik er nou mee bedoelen? Goeie vraag. He, maar wat, wat, wat, wat is één stap verder dan soezen onder de douche? Vlappen het er maar uit. Men geneert zich tegenwoordig nergens meer voor. Slapen. Pardon? Slapen onder de douche. Slapen. Wie? Ik. Onder de douche? Jazeker. Bent u onder de douche in slaap gevallen? Wel nee, was, was het maar waar. Oh, begrijp ik niet. Be begrijp jij dat niet? Nee, nou dat... is. Dan moet je dat dus zelf proberen, hè? Wat? Slapen onder de douche, dat kan je niet, dat red je niet eenvoudig als schot mogelijk. Nou ja, je moet natuurlijk wel bek af zijn. Dat was ik, dat was ik zeg, ik stond de tol op mijn benen, ik kon geen pap meer zeggen. Ik had er ook geen behoefte aan hoor, om pap te zeggen. Maar al had ik het gewild. Geen pap. Ik geen pap, maar slapen hoor maar, klaar wakker zeg, glashelder. Onder de warme straal. U zegt? Ik zeg onder de warme straal. Onder de koude drup, zei je bedoelen? Oh. Waarom zet je hem dan niet aan, dan? Aanzetten, alsof die druppel al niet erg genoeg is, zeg. Daar word je stapeld gek van, weet je dat? Van zo'n druppende douche. Als je probeert nog wat te slapen, het was al nacht. Ja, ik hoorde hem geen eens. Oh. Nee, Doemie. Doemie? Ja, Tante Lien, dus mevrouw, die hoorde hem. Die uh, was daar ook, onder de douche? Ja, zeg, mag ze. Ja, voor mij wel. We zijn getrouwd, zeg. Alle een eeuw of daaromtrent. of lang is het... Maar die kon ook geen oog dicht doen vanzelf van de drup. Die hoorde het. Net toen ik aan het wegzakken was. Die stoot me aan en die zegt, voel eens. He, ik zeg, waar? Ze zegt, hier. Nou, ik voel hem. Ik wist niet wat ik voelde, dus, zeg. Nat. Kledder. Ik zeg, hoe kan dat nou opeens? Zij zegt, de douche lekt. Ik zeg, "Oh." Ik zeg, oh, wacht maar even. Dus ik hang daar haar badmuts onder. Onder die sproeier. Aan het kindbandje. Ik denk, nou, voor die vol is gedrukt is het morgenochtend zeven uur. Ja. Nee. Nee? Half vier, klok ze half vier. Net toen ik weer op het punt stond eindelijk weg te zakken ik was al halverwege, ik liep al in de stationsstraat in mijn pij daar, daar droom ik altijd namelijk, als ik halverwege aan het wegzakken ben dat ik in mijn pij in de stationsstraat loop hè? en dan krijg ik een bekeuring van Doomy die is dan bij de politie staat uitstekend dat uniform wegens foutief parkeren hè? en dan heb ik mijn wagen helemaal niet bij me dus, dus dat wordt dan ruzie en hoe loopt dat af? Dat weet ik niet, daarmee slaap ik dan in. Hè? Maar waar hadden we het dan over? Over klokslag half vier. De druknoop. De druknoop. Van het kindbandje. Van het kindbandje. Van, van, ja, van Doomie. De terbatmuts dan. Begapend. Klokslag half vier. Een volle liter water. Slaap ik. Je schrik je wezenloos. hè? Ik kreeg je over je heen? Ik. Ik zei, Doomie. Ik liep in de stationsstraat. <lacht> het... Opeens vliegt Doenie overeind, hè? Gillen. Nou ja, krijgt een liter steenkoud water over zich heen, hè? Nou, dan wil je wel even gillen. Ik schrok me wezenloos, hè. Het bad ook wakker. Het wat? Het bad. Sjoerd. Een, een pluiskop in het bad. Er lag een pluiskop in het bad. Ja, ja, ja. Die had het beter getroffen. Die was vlak voor mij. Dus, dus die had het bad toegewezen gekregen. Kwestie van boffen. Maar die zat ook mooi even te trillen van de schrik... want die had namelijk in zijn zenuwen... even zijn baard over zijn gezicht geslagen. En Die stikte daar half in. Die zag niks meer. Die lag doorlopen te schreeuwen van doe het licht dan. Maar <lacht> ja, dat had ik al, al een Compleet gekke huis dus. Als je zo van de stationsstraat overgeplaatst wordt... naar onder de douche... met achter je een gillende druipende agent... en rechtop in je bad te vent met de baard in zijn keel. Zet. Dat is waar, hoor. ja. Ik ben het er ver naast als ik veronderstel dat er bij je thuis iets aan de hand is geweest. Warm, je bent warm. Zo niet te zeggen heet. Zeg, vertel eens. Nou, is heel onwaarschijnlijk eigenlijk, hè. Gisteravond, ik kom thuis, hè. doe me moe. Doe me moe. Mm -hmm. Grote schoonmaak, je weet dat wel. Zit even uit te blazen. En ze zegt. Ik moet alleen de gordijnen nog ophangen. En als je daarna dan even helpt de meubelen weer inslepen. Nou, had ik het maar gedaan. Ja, ja, dan had ik daarna rustig in mijn pij door de stationsraad kunnen kuieren. Parkeerruzie en slapen geblazen. Maar nee hoor, ik moest natuurlijk weer zo nodig. Wat? Het bezorgde mannetje spelen. Bazig doen van daar komt niks van in. Jij bent finaal op, jij trekt je jurkje aan en je gaat gezellig in de stad eten met auge. En als we terugkomen hang ik op en sleep ik in. Ah, wat lief. Ja, ja, maar ik had beter met de karwats had ik het grotere spoed kunnen manen, dat had ik weten. Wat dan dan? Nou, je staat wel even vreemd uit je verbijsterde ogen te kijken, hoor. Wanneer? Als je, als je dan terugkomt... en er staat een groepje mensen voor je huis... en je draait je raampje naar beneden... en die agent zegt... doorrijden maar, liever, meneer. Ik zeg, sorry, maar... Uh, is er wat dan de knikker uit je hand. Hij zegt, nee hoor, meneer, het gewone routinewerk. Maar doorrijden nou maar, liever, meneer. Dat ik zeg, ja, <laughs> nee, nee, sorry alweer... commissaris, maar ik woon hier... Die man die krijgt opeens een opvallend menselijke blik in de ogen en die zegt, meneer, we hebben allemaal wel eens een crisis in ons leven, maar bedenk dan nou maar dat je er geestelijk verrijkt uit kan komen. Ja zeg, ja. sinds die politiekorps een psycholoog in dienst hebben is het toch veel veranderd hè. Ja. Ik zit laatst in mijn autootje, in mijn achteruitkijkspiegel, mijn lippen bij te werken. Ik denk, waar ben ik ook alweer. Ik kijk en ik blijf dwars door het Singelpark te rijden, zeg. Agent houdt me aan, schrijft een bon, maar hij zegt erbij... ...juffrouw, dit kan de beste overkomen. Ja. Ik zeg, meent u dat nou? Hij zegt, ik niet, maar volgens die nagelbijter op het bureau verbetert het de verstandhouding. Ja, ja, maar het is daar. Het is <tog> maar goed, ik denk, routine kwestie, zegt de man... ...dus het zal wel weer een belastingverslindend BB-feestje wezen, niet waar, ergens dat ik rijd mijn oprijlaan in, stap uit, druk op de knop van de garagedeur, zoeft open, en daar braakt me even een rookwolk naar buiten, zegt, geen hand voor ogen meteen, hoesten, alle stikken van de ditem, eh, eh, eh, en tasten, brand, wegwezen dus, naar het licht, op naar het licht, de bekende rode psalm, en wat zie ik, zegt, Opeens onderscheid ik in dat pikkende donker een wazig menselijk persoon. die zegt, ik citeer letterlijk. Hoi! Ah, voilà, hier, letterlijk. Gooi, nee, ik vertel net even over gisteravond, bij mijn garage. Oh, bij het plenaire volkshuis, ja. Ter helle airconditioned garage met cv en, en aanverwante kosten omtrent de halve ton. zeg maar, zeg maar, het plenaire volkshuis. Wat leuk, nee, weef, waar jullie een trovertje spelen. <laughs> ja, dat is een goede te hellen, waar jullie even een rovertje spelen. Wat een sarcasme, mijn compliment. Ja, de heren waren even aan het rovertje spelen. ja. Wat ik nog niet eens door had, hoestend en stikkend in die rook niet. Wat zegt meneer, nee, weef, wat zei je? Ik zeg, zo, oma, kom je nog eens een blik werpen op je oude huis. Op je oude huis, ja, dat zei hij. Ik zweer het je. Dat ik zeg niet begrijpen, ik zeg vanwaar mijn oude huis. Nou, kijk, ik docht dat je verhozen was. Hè? Hier, jawel. Bij alles wat me heilig is, bij mijn geld, dat zei hij, ik docht. ...dat je verhozen was. Nee, even in alle redelijkheid... ...waarom zou ik verhozen wezen? Nou, kijk, ik denk... ...misschien is dan toch eindelijk... ...ze asociale geweten gaan spreken, Wat Want noem het geen maatschappelijke schande niet... ...dat in deze tijd van woningnooddruft. ...een dergelijk riant paleispand... ...bewoond wordt door slechts twee oude mensen, weet je wel? Oude mensen? Vijftig <lacht> met vijftig, ik kan nog van alles. Oude mensen... Ik moet de pluiskop nog zien, zodat hij tegen mij op kan roeien. Als een eik. Ik. Als een eik. Doemie, die zegt wel eens. Jij bent ook niet klein te krijgen. En die weet toch waar ze over praat, nietwaar? Als een eik. Vitaal als een beer. Nou, die slapen nogal veel beren hoor. Ja, nou, ik niet. En zeker niet onder de douche. Wat wil je ook zeggen Wiels niet? Velle mensen bij Wiels hoor. ...dat hebben wij... rakkers, ...het Bielse volkje... ...oude mensen... ...heer Doemie... ...neem Doemies... ...wat die er als vrouw... ...nog van weet te maken zeg... ...wat die als vrouw... ...nog even klaar speelt. ...die speelt als vrouw... ...alles klaar... ...koken, bakken en braaien... ...als een jonge meid... ...der biefstuk... ...neem... ...neem Doemie... ...der biefstuk... ...ik noem maar iets... ...om op te zuigen... En alles zelf doen hè Op dat terrein Alles Twee keer in de week een meisje Nou ja voor de rest hè Maar En, en, en nog Omdat ik het wil uh, Meer voor mij Dan voor haar Dat meisje Leuk kind Fris bekje Oogplezierig maar meer voor mij dan voor je dus. Nee, maar, ja. Goed. nee, nee, nee, zeg. Als er één echtpaar zijn zeskamerwoningje waard is, dan wij, hoor. Oude mensen. O, wacht eens even, zeg. Ik begin iets te begrijpen. Nou, dan ben je verder dan ik. Ik begin er laatst van. Ik denk, ik ben wel klaar. Dat pluiskoppe zit zeker weer een beroving te beramen. En dat kiest daar voor mijn garage. De politie houdt al een oogje op. Dus, nog een geluk. Dan ik laat, het, maar zo niet waar. Ik ga naar binnen. Ja. Ja, ja, maar dat zou je niet gebeuren hoor. Dat je zo naar binnen gaat bij je eigen noodbeen. Ik doe de deur open. Ik stap naar binnen, kletter. Kletter. Kletter, midden in mijn gezicht, kletter. Kletter wat. Kletter wat, kletter wat, lappen, natte lappen, in mijn gezicht, kletter, in mijn gezicht. Helemaal half vol van die dingen, die lappen, van die, van die, van die natte, hoe heet ze, lappen, hoe heeten ze? Lappen, van, van, van kinderen, van kinderen, lappen. Luier. La, luiers luiers voilà. Hele half vol zeg. Dan kom ik mijn huis even binnen bukken. En dan gaat de deur van de naar de provisiekelder gaat open. En dan komt voor de verandering weer eens een baardige pluiskop uitschuiven, zeg. Ik denk, die spring ik op zijn nek. Probeer jij maar even te springen tussen natte lappen. He, blij dat wij dat nooit bij de hand hebben gehad, Doemie en ik. Want iemand op zijn nek springen is er niet meer bij, hoor. Echt niet. Nee, en wat zei hij? Goeie vraag alweer, wat zei die? Wat zegt iemand die er zojuist op betrapt hebt dat hij bezoek... aan je provisiekelder heeft gebracht. Geschrokken, excuus? Ja, dat verwacht je. En je verwacht niet dat hij je enthousiast wijzend iets toevoegt van... hij dikke. Daar staat zeker voor een maand te blikken, Taro. Gos, wat zei je? Ik, ik zeg, ik mag leiden dat hij er voor een jaar in verslikt. <lacht> hij kijkt me aan, hij ziet Doemie en hij zegt... zoek jij woonruimte... Ja, in mijn eigen huis, hè. Iemand, iemand die me met mijn eigen diepvlies onder zijn armen staat... en die me vraagt, zoek je woonruimte? Dat ik zeg, ja, ik zoek woonruimte. Zo zou je het misschien wel kunnen noemen, ja. Wat gek zeg Heel gek, ja. Maar nog veel gekker als een snotbaard... dan opeens heel zorgelijk gaat kijken... en iets zegt van, nou, nou, nou, dat wordt moeilijk. En dan weer naar Doemi kijkt en dan zegt, blijven jullie slapen waarop ik dan gewoon geen antwoord meer heb... waarop hij dan zegt... kijk, lui, het enige dat ik nog voor jullie heb... is een plek onder de douche, <lacht> weet je wel? Nou, in de arme landen zouden ze er een moord voor doen... voor een plek onder de douche. Ja, ja, nou, als ik daarmee in je 18 mocht stijgen... neef e, in dit rijke land... kreeg ik ook enige agressieve neigingen, hoor. Maar dat ziet dat soort volk geen eens. Daar zijn ze de stom voor... Dat staat je daar boven zijn kin haar aan te kijken met twee grote kinderogen. Van mij naar Doemi vice versa. En dan vraagt. Heb je je, <lacht> Dan zeg ik. Mag ze misschien Doemi heten? de Liefde zijn mevrouw. Hij zegt mij. Nee, ...stuf? <lacht> ik zeg. Van waar harsstuf? Zeg ik. Hè. Hij zegt. Dat je ogen zo raar staan. <lacht> ik zeg. Ik zei, jongen, dat is wat hoesten. Ja. Ik heb net even een kwartiertje in de plenaire volkshuis. Dat blaffen, als ik dat bedoel. Hij zegt oh ja, is ook een manier om hij te raken. Ja. Hij zal de goedkoopste manier niet ontdekken, hij zegt. Zeg, wat een verrukkelijk verhaal. Ja, maar daarbij ben je nog niet in de toppunt van verrukking, hoor, Terhelle. Want dat bereik je pas als er dan een bedrijvig persoon... ...je eetkamer uit komt bukken... ...die je haastig passerend iets toevoegt van... Morgen, chef. Morgen, Paul. Krijg zo, te Morgen, chef. Morgen, Paul. Half twaalf in de nacht. Morgen, chef. Morgen, Paul. Tussen de natte lappen... Gisteravond, Pol. Goh, ja, wat stond u toen even besopen uit uw watergehogen te kijken, chef? <laughs> hoe, hoe keek ik, Pol? Uh, uh, met enige lichte bevreemding, chef. En vind je, en vind je dat raar, Pol? Uh, wist en drie niet, chef. U moest nog even aan de gedachten wennen, wat u. Te helle, ruim gedacht, nietwaar? Ik moest nog even aan de gedachten wennen, hè, Pol? Dat je huis gekraakt was. Ja, ja goed geformuleerd, te helle, gekraakt. Want daar werd mij even een gekraakt hoor. Het eerste wat ik ervan zag. Daar komt pluis, komt nummer zoveel. Met mijn groot beeld aansjouwen zeg. zeggen. een kleurenkast Kast van rond de 4000 ballen. Dat ik vraag maar eens beleefd. Wat is dat? Hij zegt dat is zeer zwaar. Dikke. <lacht> dat ik zeg kerel. Vertil je dan niet. Waarop hij langdurig en zichtbaar tracht na te denken. En waarop hij tenslotte zegt. verrek. Je hebt nog gelijk ook, dikke. En met laat die koelweg cool even voor vijf, zesduizend willen. Ballen, een antleurenkast op de tegels knallen, zeg. <lacht> Ken je mijn lichte bevreemding? Voorstellen, Paul? Ja, chef, sorry. Maar ziet u zo'n snel ludiek woordenspel... ...nou niet net iets te veel in de sfeer van het plat chef? Vast en zeker, Paul. Gooi je maar een emmertje sociaal bargoens tegenaan, hoor. Wat jij, nee, weet... De hele bezitsmaatschappij moet worden omgeturnd. En ja. wel in de alternatieve sociaal-maatschappelijke kijkgrijpmaatschappij. Ja, ja. Volgens mij dan, weet je wel. Ja. Eigenlijk. Jo, Eef, schrijf dat meteen even op, Kraap. Daar zit een helder stuk discussiemateriaal in, dacht je niet? In wat jij daar stelt. Ja, ik kan heel geinig uit de hoek komen af en toe. Ja, dan. ja, joh, dat was weer even jep, jep, hoor. Dat klikt als de bij die kabouten kerels. Vindt u niet, chef? Ja, er maar achter, Paul. En als dat tuig me nou een alternatieve kleurenkast levert... ...dan is het voor mij helemaal... ...de ludelijke liedje, jep jep, oh, oh. En dan kun je even... ...dan is het nog van kun je klikken, klik daarmee. Oh. Ja, chef, ik weet dat u daar nog niet aan wilt. Misschien is dat het generatieverschil... ...dat vastgelopen blijkt in het verkalkte denkstramien van... Uh, ...oude van zakkenclub. Van de, hè? Van de, de oude zakkenclub, ja. chef. Ik bedoel van het establishment, hè, ...dat ook zijn deugde gehad heeft, misschien. Maar gelooft u niet, chef... ...dat het uitgangspunt van deze knapen, deze krakenbuiters dat dat heel zuiver is, chef. Heel puur, heel onbedorven, chef. Zuiver, puur en onbedorven, ja, zeker, Pol. Ja, als rotte vis wel te verstaan, hoor. Als een hyena in een vuilbomenbos, Pol. Zo zuiver en puur en onbedorven. En voor de rest een school mestkevers... die in een half uur tijd... een nette Burgermans woning omtoveren in een varkensstal. We zijn het eens, Pol. Chef, ik zei u al dat het een spontane opwelling was van ja. de knapen, chef. Ja. Op het jeugdhok hadden we nog wel degelijk een ander adres in het hoofd zie? Eén... Corrigeer me als ik ernaast zit graag. Maar toen ging de reis toevallig langs uw pand, chef. En dat leek bij gebrek aan gordijnen leeg te staan. Ja, en het, uh. het andere adres, het was een onchristelijk weg nog. En het was zo warm dat we zeiden, hup mensen, mannen, mannen, man, fout... We pikken deze maar. Chef, eerlijk, ik heb nog hartstikke blits op die kerels dan inpraten. ja. Sterke argumenten gebruikt, dacht ik, maar ja. Ja, en toen zei ik nog dat volgens mij bij jou het bier koud stond, hè. En uh. toen wilde de, de, de totale democratie zijn rechten wel even laten gelden, hoor. We het dorstverwekkend weertypen, dus, hè. En one man, one vote, chef. Daar kunnen wij van het jeugd ook niet tegen ingaan, hè. Nee. Daar kun je die kerels niet in afremmen. Nee. Ik zeg altijd tegen onze mensen, ik zeg, laat zo'n besluit fout zijn, niet? ...laten de brokken van komen desnoods, want daarmee mensen, daarmee geef je die knapen een brok inzicht in maatschappijstructuur... ...en actietactiek dat goud waard is, chef. Ja. En een volgende keer doen ze het anders, let maar op, zie, dat zeg ik altijd, chef... ...one man, one vote, en laat ze maar. Natuurlijk, vol, laat ze maar, en de volgende keer doen ze het anders, vast en zeker... Een volgende keer steken ze me onder de natte lappen een nijf tussen mijn ribben. Ja. Nou ja, kijk hoe dat uitpakt, hè. En mochten er de brokken van komen... ...daar leren ze van... ...dat de mens sterfelijk is bijvoorbeeld, nietwaar? One man, one votus, hoera. Het is wel die rijste anarchie, hè, Paul? Nee, chef, nee. nee. Het is de besluitvorming van onderop, chef. Beginnend bij het individu, zie. Pres ja, zie, ja, precies, meneer Polda. Ja. Met als gevolg de roofdiermaatschappij, man. Met als gevolg dat als ik als individu... ...besluit jou een klap op je hartjes te geven... ...dan geef ik jou die one man, one votes. Besluitvorming van onderop, waarom niet? Op één punt naakkoord, chef. Het moet ja. in het belang van het collectief wezen, ja? Dat staat centraal. Ja, <lacht> nou, dat het collectief ermee gediend is dat jij eens een keer een klap op de harsses krijgt. Bedunkt, hè, bedunkt. Chef, wie weet, hè? Wie weet? U zou het bij wezen van communicatie-experiment een keer moeten doen, hè? Noem het experiment in agressie. even joh, noteer dat voor als discussiepunt voor de strijdgroep te reden, wil je? Want wie weet, chef, u geeft mij die klap op mijn hartjes. En dan kijk ik u zo aan, chef, zoals ik u nu aankijk. Met begrip en love, love, love, chef. En wedden dat u dan een paar flinke passen dichterbij ons bent komen te staan. Bij ons en onze idealen. Ik zou er niet op hopen, Paul. Wat dat dichterbij komen betreft, hè? ...want van die lof, lof, lof ogen van jou... ...word ik dan wel zo onpasselijk hoor. ...dat de geestelijke mest die jij jullie idealen noemt... ...een goede kans loopt zo mogelijk nog zmoedziger te worden. De heren idealistische huizenkrakers te hellen... ...de oplossers van de woningnood. Maar zo diep in de nacht heb ik telefoontjes van ongeruste ouders moeten beantwoorden... ...meneer, wil u Piet zeggen dat u onmiddellijk thuis moet komen... Thuis, ja, ja. Tuig, weet niet eens wat woningnood is. Ja, nee, ho, er was één echtpaar bij, omen. We hadden ja. wel degelijk met z'n allen één echtpaar weten te versieren. Met baby nog wel, de geknechte stumpers. Ja, dat was helemaal brutaal, zeg. Ik zie dat, zeg, dus ik ga er even mijn geconfiskeerde slaapkamer binnen, nietwaar? Rubineus! Of een storm gewoed had. Beschilderij, gezicht op Soest. Het beroemde gezicht op Soest van Arem Boenderhof. Dat was gepromoveerd op kinderledygandje. Ja. Daar sliep die giller in. Ah, dat is handig, de route, is er geen zeiltje te gebruiken. Maar, dat werd als zeiltje gebruikt, mijn gezicht op soest. Zeg maar, mijn gezicht om half zeven. Dat ik schud dat kind uit zijn roes, die vader dus, melkmuil, jongen van... Een jongen die nog dienst weigeren moest, zo jong. En ik vraag, waar woont u eigenlijk hiervoor, als ik beleefd, vragen mag? Hij zegt, bij mijn schoonavond in. Ik zeg, pardon. Wat is dan het nut van kraken? Nu woont u bij mij in. Wat maakt het verschil? Hij zegt, wat nou... Heb je vrouw soms de pest aan mij? Ik zeg, bij mij weten niet. Hij zegt, nou, mijn schoonmoeder wel. <lacht> en hij geeft een lurk als een opiumpijp en een rondje verder. Nou ja, zeg, wat moet je daarmee? Ik denk. Ik ga maar onder de douche. En uw vrouw? Dumi, tante Lien. Ach ja, kijk eens. Dumi, die is te goed voor deze wereld, begrijp je niet, hè? Ik werp een blik in de keuken, hè? Wat zie ik? Daar staan... Ja, joh, je houdt het niet voor mogelijk. Daar staan twee van die pluiskoppen. Elk met een van Dumi de dikkertjes in de hand. Die staan daar even verveeld. ...op Doemie de dikkertjes te kluiven. En zij staat erbij te stralen. Die heeft niet door dat ze achter haar rug omgenomen wordt door de tuigen. Die gaat daar gewoon... ...haar unieke dikkertjes voor staan klaarmaken, die groepzakken. Dus ik zeg, Doom, nou is het wel iets. Jij hebt de hele dag al tegen het rabat opgevlogen... ...hup jij onder de douche en slapen. Dat ik bedel hier en daar een kermisbed bij mekaar... ...in mijn eigen huis moet je rekenen, wat zou het? Hè. Ik sleep het naar boven, ik stap de badkamer binnen, wat denk je? Ik sta vies aan vies met een van die paarse meiden. In het bad? Was dat maar waar, in het bad. Dat zit tenslotte tot hier. Dat kleedt nog redelijk af, het bad, nee, onder de douche. Piemel, piemel. Of hoe dat heet in het vrouwelijke. Met niks dus, halveen straks onder mijn douche, waarom niet? Nou, toen heb ik toch wel even staan kijken, hoor. Ja, even zullen we maar zeggen, hè? Ja. Gos, wat zei ze? Ze zijn... ...bezet. Ja. Zoals ik het zeg, bezet. Dat schaamt zich nergens meer voor, hè? Dat zegt je midden je gezicht. bezet. Ik denk, moet ik dat nou nemen? Als biel zijnde, nooit. Als het eerste de beste paarse geval denkt dat een biel staat. Nee? Oh nee. Dus ik zeg. Wat staat u daar nou klaar te maken? <lacht> zij knutselt rustig verder en ze zegt. Moet jij soms ook even? <lacht> ik zeg nou. Als het u zo uitkomt, graag. En zij zegt. Doe me rug even. Doe me rug even. En wat deed je? Ik deed de rug. Ik zweer het, zegt die mensen. Die doen daar zo gewoon over dat je de regel recht in vliegt. Je denkt dat het zo hoort. Dat gaat allemaal zo vanzelfsprekend, zegt dat je Het gaat zien als iemand, alsof je iemand een vuurtje geeft. In die orde van grootte, hè. Voor je het weet, sta je even de rug te doen. Ja, wat leuk. Ja, wat leuk. Ja, vooral als Doemie dan binnenkomt, zeg. Gewapend. Met haar resterende fameuze dikertjes. Die wist ook niet wat ze zag natuurlijk, hè. Ze zei, Bobbertje, wat doe je nou? Ik zeg, ik doe de rug even. En toen pas zag ik dat het onnatuurlijk was. Ik zag er het onnatuurlijke van in. Toen pas kan je nagaan waar het toe leidt, Paul. Jouw one man, one vrotus. Uh, uh, Seks als taboe is oudje. Yeah. Sex Seks is een doodnormaal communicatiemiddel, zie. Ja, maar dan moet je doomy wijs maken, jongen. Als je net even een paarse van mij rug staat te doen. terwijl zij het met haar kostelijke dikkertjes wil komen pronken. als die baard niet in het bad had gelegen, dan had ze politiewerk van gemaakt. Jij zegt dat je dezelfde politie niet hebt bijgehaald. bij die krakerij bedoel ik. Ja, hij kijkt wel mooi uit. Ja. Dan hadden we meteen het verfknop in stelling gebracht. Ja. Het wat? Het verfknop. Het verfknop. Het ja. Ter helft ja. De heren hebben een verfknop. Ja. geladen met. met. rode verf... Ja, ja. Uitsting. Verfkanon noemen ze dat dan. Waar ze binnen tien minuten je hele pand mee in de klotters jagen. Ja, ja. Ja, knap hè, chef. Dat hebben die dekselse donderstenen op het jufvok zelf in elkaar gekrutseld, ja, ja. Daar zit me een brok radicale inventiviteit in, hoor. Nou. Een verfkenon Lien. Eén agent op het erf. En rang. Die knapen jagen zo'n heel kapitalistisch smeerlappenpand. Even onder de rode smurrie. Een staaltje van geweldloos verzet van de eerste orde. Wat u, chef. Nee, weet, hè, wij zullen die slavendrijvers wel even moores leren, niet, hè? <laughs> uh, uh, uh, <coughs> iets, uh, iets overgedreven gesteld, zeg. Zeer overgedreven gesteld, Pol, ja. En wat de moores betreft, man, de zeden en gewoonte van je pluiskoppentuig, nou, die ken ik, hoor, Pol, die ken ik, ja. Die ken ik te haver en te gort. En met die kennis, beste Paul, en zonder inmenging van de politie, of het verfkanon, zoals het hier heet, ik heb ik je dan toch maar even klaargespeeld de bezetting vanmiddag de twaalf uur te niet te doen? Ik vrees dat u zich vergist in de vastberadenheid van deze knapen, chef. Ik vrees dat jij je vergist in de vastberadenheid van een Beagles-Pol. Nee, weef, heb jij dat zacht geld aangeboden? Een Jutje de man? Heb ik. En, Pol, let op, let op. En? Zij kozen een Meijer. Zie dat, wat? Een Meijer? Een Meijer de man? De smeerlap, het kapitalistisch tuig, zegt van waar, van waar mij, Vanwege dus de prijsstijgingen op de wereldmarkt van de has. Van de has. Van de has. Plus het statiegeld van de lege bierbulletjes is mijn bezochte verlangen. Ah, plus het zacht. Zeg, hulde, kerel, hulde. Wat een handelsgeest, die kerels. Zeg, prettig zaken doen met die lui eerlijk. Ja, dat is het soort dat een bielsgracht tegenover zich heeft. Nee, weet? Bel ze op. En zegt dat het akkoord is en dat ze er een man nog een portie dikketjes bij krijgen, ja. En dan mag ik leiden dat ze er een coliek van krijgen, ja. <lacht> dag, ze gebellen zelf al. Vrienden, schrijven brengen we ze gewoon morgen? Ja, met de opperkluiskop. Oh, dag, George. Oh ba, door, George. Ja, die is er schat, hier komt hij. Ja, dat ja, doe ik liever, Dat doe ik liever even iemand terug rug, hoor. Nou, goed, hier, maar goed, geen weer. Dank, bier is hier. Ja, meneer man. U kwam zojuist langs mijn huis, zegt u. Ja, ja, dat is, gekra dat is gekraakt, ja. <laughs> maar vanmiddag te twaalf uur, dan maakt u zich ongerust. Wat zegt u, Ridderman? Ridderman. U dacht dat, het, dat ik het nog niet wist. Ja, ja, ja, ik wist het, pardon. U hebt vanmiddag de politie opdracht gegeven, maar ik ben de Ridderman niet doen.